Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse sporters op de Olympische Spelen komen weer naar huis. Over een half uurtje stappen ze in Parijs op de trein naar Rotterdam. Begin van de middag komen ze daar aan... Daarna gaan ze meteen door naar Scheveningen. Daar wordt op het strand een feest voor, voor ze georganiseerd. Jij en ik kunnen ze helaas niet toejuichen, zegt verslaggever Mark Hamer. Ja, de bijeenkomst is echt voor De sporters mochten ieder drie mensen uitnodigen. En er zullen natuurlijk ook veel sportbestuurders staan. Wil je ze echt zien, dan moet je misschien maar morgen komen. Dan gaan ze op de fiets door Den Haag van de premier naar de koning en dat soort dingen. Dus ja, vandaag echt hereniging tussen de sporters en hun familie. Het waren de succesvolste spelen ooit voor ons land, Nederland. De sporters pakten 15 keer goud, 7 keer zilver en 12 keer brons. Bij een woning in Rotterdam is vannacht rond 5 uur een explosie geweest. Bij de knal raakte niemand gewond, maar er sneuvelde wel een ruit naast de voordeur. De politie heeft nog niemand aangehouden. Honderden Griekse brandweerlieden proberen nog altijd de grote natuurbrand in de buurt van Athene te bestrijden. Op meerdere plaatsen zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd. Sommige slachtoffers van de brand zijn met rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Kerstverse studenten maken in verschillende steden vanaf vandaag kennis met hun nieuwe leven. De eerste introductieweken beginnen daar. Sinds twee jaar mogen ook mbo'ers op steeds meer plekken meedoen. Maar in bijvoorbeeld Utrecht en Leiden heeft maar een handjevol mbo-studenten zich aangemeld is ook niet zo gek, zegt deze club die opkomt voor het mbo. Waarschijnlijk is er natuurlijk ooit in de voorfase gekeken van nou, wat, wat vinden studenten leuk. En dan met name alleen hbo en wo-studenten. Uh, wij zien daar in die programma's dat daar nog niet heel erg naar gekeken is... naar de be behoefte van mbo-studenten. Um, want anders zou naast dat de promotie, et cetera, nog misschien beter zou kunnen... dan zouden er misschien ook meer aanmeldingen zijn. Er zijn trouwens ook plekken waar een stuk meer animo is. In Zwolle doen zo'n 4000 mbo'ers mee aan de introweek.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 Goedemorgen. Uh, ja, we zitten er weer. Uh, gezellig hier uh, bij uh, ZFM. Uh, in de studio Tolweg. En ik uh, ben er niet alleen. Irene. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar jij staat nog niet aan, hoor ik. Nee, nee, nee. Ik hoor Irene nog niet. Hallo, hallo. Hallo. hallo. Ja, daar is Irene. Ja, Irene, is. jij uh, komt uh, gezellig uh, mij helpen met uh, presenteren. Want Hans Botman uh, is er vandaag niet. Uh, ja. Stel je eens even voor. Nou ja, uh, sommige mensen kennen mij wel. Uh, ik ben Irene de Jager. En uh, ik heb ook uh, een tijdje zeg maar, uh, zaterdags uh, Goedemorgen Zandvoort mogen meepresenteren. Wat altijd zeer aangenaam was. Maar uh, ja, ik, ik ben gepensioneerd en ga wat vaak uh, op pad... En uh, ja, dan is het wat lastiger om wat regelmatig hier te zijn. Dus uh, ik kwam Rob tegen en Rob die zei wat gezellig dat je er bent. Dus ik zeg nou, uh, ik kom wel. Hele en Rob, leuk. Is, Rob is natuurlijk onze redacteur. Ja, Rob, Rob de Graaf. Yes, yes. Rob de Graaf en uh, wie kent hem niet? Ja, <laughs> altijd. <Albert. laughs> en we hebben een heel leuk programma hoor. Want uh, ja, straks komt uh, Jan-Jaap de Kloet, de wethouder uh, over uh, het racefestival. Want uh, we lopen natuurlijk tegen de Grand Prix aan. En uh, het Spanning en Sensatie. En uh, we bellen hem. Daarna uh, komt uh, Erik Weijers over het circuit uh, uh, hier praten. Dus dat is uh, sowieso leuk. En uh, we, we hebben nog uh, Carina met een aantal uh, hele leuke items. Een uh, item over um, um, Michiel Tsiba. En dat is een, uh, een, een, een, een schaatser die uh, gaat meedoen aan uh, de Olympische Spelen in uh, volgend jaar. Uh, althans, hij is bezig om, uh, om zich daarvoor te classificeren, toch? Ja, ik dacht dat het een oude Olympia was, hoor. Oké. Okay. Nee, doen dat weet ik niet. Oh, nou. Maar dat we, gaan we zo horen. We gaan het allemaal horen. En uh, in het tweede, tweede uur hebben we uh, Arielle Rudo, oh, de nieuwe directeur van het Zondfels Museum, ja. En natuurlijk Ben Zonneveld over het makreel roken, dames en heren. Ik ruik het al. Ik ruik het al. Ja. Nou, ik was vanochtend op het, uh, uh, uh, het kerkplein. En daar staan dus ongeveer, uh, en, nou, ik denk wel een stuk of 15 uh, verschillende oh, ja. mannen, mannen naar een overzicht te kijken. Ja, maar niet. Die rookpotten zijn echt heel bijzonder om naar te kijken. Hè? Want het, iedereen heeft zo'n beetje zo'n eigen ding gefabriceerd. Als ik dat dat ja, bedoel ja, dat ik niet klopt. oneerbiedig. Maar die hebben hun eigen pot gemaakt waarin ze dus roken. En de een is gewoon een recht kastje. En de andere dan denk je, wow, dat ziet er even bijzonder uit. Het is echt de moeite waard om te gaan kijken voor de Digitaal roken. Dat is heel modern tegenwoordig. Nou, en dat is een beetje het verhaal van wat we tot 12 uur hier gaan doen bij ZFM. En we hebben natuurlijk Marja die de muziek heeft. Goedemorgen Marja. En ze laat het ook horen ook. Marja, wat krijgen we? BB King. BB King. Wie kent hem niet? The grill is gone. Yeah. en uh, The Thrill is Gone hier bij uh, ZFM. En aan de, radio, uh, aan de radio, aan de telefoon hebben we uh, Jan-Jaap de Kloet, wethouder van Zandvoort. En, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit Kortenhoef waarschijnlijk? Ja, vanuit Kortenhoef. Ik heb eigenlijk nog vakantie, maar uh, voor jullie wilde ik graag een uh, uitzondering maken. Ach, je bent geweldig. Hey, het, is, uh, nou ja, het is tijd hè, voor, uh, voor, de, voor het racefestival. En, uh, het is begonnen eigenlijk. Het is begonnen vandaag, als het goed is. Uh, uh, wat, wat kunnen we verwachten? Ja, en, uh, heel veel activiteiten uh, uitgesmeerd over een uh, mooie boulevardgebied uh, vanaf het Battersplein tot aan de Boulevard Banaar. Uh, nou, het meest opvallende is natuurlijk het, uh, het reuzenrad, maar er zijn op het Battersplein ook andere activiteiten. We uh, hebben de kinderkartbaan is er al. Op het uh, Battersplein is ook uh, ja het activiteitenplein. Um, we krijgen het uh, de racing square krijgen we uh, het lucht tussen raceponten muziekpodia zijn er uh, op de verschillende pleinen uh, we hebben de zogenaamde race mobility uh, experience center komt er um, en natuurlijk is het, ja het meest zichtbaar in het dorp is ook de aankleding want dat uh, hoort er uiteraard ook bij ja um, nou ja het is uh, uh, een, een, een heel als je door het dorp loopt, op Battersplein loopt, dan zie je het al. En, uh, het is natuurlijk een enorme verras verrassing dat het, uh, het reuzenrad er staat. Hé, Irene? Ja, nee, ja, nee. <laughs> ik, ik snapte het niet meer zo goed. Nou, het is wel heel bijzonder dat het uh, allemaal gelukt is. En, uh, nou ja, ik denk dat dat het, uh, het belangrijkste is. Precies. Vorig jaar, jaar heb ik natuurlijk al uh, gezegd op deze tijd uh, dat ik het zelf heel belangrijk vond dat het weer zou terugkeren. Ja. Ik hoorde ook uit het dorp veel reacties dat uh, men het toch wel jammer vond dat het niet meer was. En ik zie nu ook heel veel uh, positieve reacties dat het uh, reuschap er weer wel staat. En, uh, want gisteren natuurlijk, uh, dat vind ik toch ja. wel mooi om even te benadrukken het uur. Dat de kinderen gratis erin konden. Dus uh, okay. ja, ik, denk dat, ik denk dat het voor het dorp ook uh, hartstikke leuk is. Ja, zeker. Hey, hebben jullie eigenlijk uh, nog wat uh, wel geleerd van de vorige Grand Prix? Die, uh, die, die, uh, die zijn verreden met het racefestival? Nou, wat we in ieder geval uh, een aantal dingen uh, uiteraard hebben geleerd... ...of in ieder geval punten waarvan ik denk, nou, hm, misschien zou het anders kunnen. Ik denk dat uh, daar waar het festival zich nu bevindt, dat dat uh, anders is. We hebben het uh, meer getrokken door de boulevard uh, Barnard echt heel actief erbij uh, onderdeel van te laten maken. Om het ook meer richting uh, circuit uh, dingen te doen. Waardoor uh, de spreiding eigenlijk... Uh, ja, ...de hoop hem dat dat een effect gaat krijgen als de mensen... ...en want ook in het weekend hebben we natuurlijk het racefestival... ...en dat men iets langer blijft hangen... ...van tevoren al wat leuke dingen gaat doen... ...en misschien na het evenement ook wat blijft hangen... ...maar vooral ook dat we zeggen... nou ...het hele dorp moet ervan kunnen genieten... ...dus laten we kijken hoe we het gebied kunnen inrichten... ...dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, duidelijk... Um... Uh, uh, uh, Irene, je hebt toch een vraag? Nou ja, ik, ik, ik was een beetje aan het kijken... en onder andere op Facebook... en daar uh, werd het artikel uh, getoond... dat er op bepaalde momenten geen alcohol in het dorp verkocht mag worden. En nou ja, er gingen mensen los natuurlijk zo van... ja, hoezo? Uh, dan mag er mag toch op het circuit ook alcohol verkocht worden? Waarom mag dat dan in het dorp niet verkocht worden? Dat, dat gaf mensen toch wel een klein beetje een raar gevoel. Wat is daar uh, de achtergrond van? Nou, het is natuurlijk iets wat uh, in de portefeuille van de burgemeester thuis hoort. Want het heeft te maken met uh, openbaar orde, orde en veiligheid. Uh, en we hebben in ieder geval uh, de ervaring van vorig jaar geleerd dat uh, als dat alcoholverkoop uh, op, een manier, uh, op een bepaald moment gaat stoppen... dat dat een, een, gewoon een positief effect heeft. Uh, ik weet ook dat degenen die het alcohol verkopen... daar uh, prima mee kunnen leven voor deze periode van het jaar... En, uh, kijk, en het circuit is natuurlijk het eigen gebied van het circuit. Wat ze daar doen. is tot op zekere hoogte. hun eigen verantwoordelijkheid. En uh, dat leiden zij in, in goede banen. En wat in het dorp gebeurt. ja, daar gaan wij. Uh, wij, het gemeentebestuur, uh, gaat erover. En dat proberen we daar in zo goed mogelijk banen te leiden. En ik denk dat zo'n. Uh, afspraak over verkoop alcohol. dat dat er uh, goed bij helpt. Om, om de sfeer in het dorp ook uh, goed te houden. Hey, sorry. Ik heb begrepen dat je wel uh, mag kijken in cafés. Ja. Dat klopt, hè? Ja, dat uh, klopt. Uh, daar zit wel, omdat er uh, uiteraard u begrijpen... dat uh, het hier ook gaat om rechten van de tv-uitzendingen. Precies. Dat de schermen die de cafés gebruiken... in ieder geval naar het, het, het terras, uh, schuim het pand gericht moeten zijn. Dat je dus niet op de openbare weg daar ah, okay. uh, kan kijken. Dat is Oké. belangrijk. Ja. En, um, en we zijn ook aan het kijken van of er nog een scherm geplaatst kan worden... ...Els en Dorp. Er wordt gesproken uh, van, nou, kunnen we dat dan realiseren, ja of nee? Het, althans, Zandvoort Bion doet dat natuurlijk. Hè, mm -hmm. De organiserende uh, stichting die dat uh, allemaal uh, op, zich, uh, op zijn schouders heeft genomen. Uh, dus ook daar wordt hard aan gewerkt. En, uh, maar ja, die rechten zijn natuurlijk buitengewoon uh, strak geregeld. Dus het. Mm -hmm. Er zijn uh, grote belangen mee gemoeid. Via play zijn er natuurlijk uit, dus die... Uh, we wil ook kijkers trekken. Nou, dat soort belangen spelen natuurlijk allemaal een grote rol. Ja, begrijp ik. Hé, hey, uh, aanstaande donderdag uh, is de, uh, de, de, de, de officiële overding. Uh, dat doe jij samen met da David Molenburg? Ja, we zijn in ieder geval aanwezig. Ik kan me niet voorstellen dat andere wethouders daar ook niet zijn, want uh, <laughs> ja, het leeft natuurlijk ook binnen het college. Dus, uh, maar David en ik zijn er in ieder geval. Oké, okay, en wat, wat, uh, wat gaan we verwachten? Nou, wat we hier kunnen verwachten is dat wij daar uh, even een ronde maken over uh, bij de verschillende activiteiten. Uh, ik hoop natuurlijk dat ik zelf een kaartje kan om machtig om het reuzenrad in te gaan. <lacht> uh, en uh, ja, we willen gewoon even zien gewoon hoe, hoe de sfeer is. En uh, dat ook uh, laten zien dat uh, ja, onze belangstelling natuurlijk uh, uh, weer zeer groot is dit jaar. Ja, ik, ik lees ook over de plastic uh, soup walk. Kun je daar iets over zeggen nog? Ja, omdat natuurlijk ook in het kader van de duurzaamheid uh, wordt daar uh, aandacht ja, aan gaan besteed. En uh, de Presse so is daar een onderdeel van, omdat het uh, laat zien dat we ook uh, het dorp schoon willen houden. En uh, dat we daar uh, ja, op deze manier ook aandacht willen besteden. Niet alleen, zul je begrijpen, voor tijdens het, het festival en het, uh, en het evenement, maar ook dat het gewoon belangrijk is dat we blijvend aandacht uh, hebben voor hoe mooi het dorp kan, uh, kan zijn en blijven natuurlijk. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, uh, ik denk, oh, nou, daar, daar wil ik wel wat mee, want ik vind eigenlijk ook dat die rotzooi weg moet. Um, kunnen mensen zich daarvoor aanmelden of is dat allemaal al geregeld? Hoe gaat dat? Ja, De informatie die je daarvoor uh, vindt, want er zijn natuurlijk verschillende onderdelen uh, als het hier om gaat... Um, is het, het beste kan je eigenlijk eventjes de, de site erbij pakken van, uh, van het Zandvoort Race Festival, daar staat alle informatie op, er staat ook een, een uh, extra website op, er staat ook precies op uh, wat er allemaal uh, uh, ja, is, is te doen, zeg maar en uh, het is ook een beetje bedoeld, ja, met, met de knipoog van de uh, Big Five er is dus, uh, dus ook een soort bingo kaart hoort erbij van nou, wat, wat vind je nou allemaal en uh, streep dat af en, en verzamel het en gooi het op een goede manier weg ja. Um, dus dat is ook een soort uh, bewustwording daarvoor uiteraard. En het is ook de, de, de hele periode van, de, van, de, ja. van het EF-festival, ja. Zeker, ja. ja, tot en met uh, de 25. Ja, oh. nog even zeggen, dat is misschien wel leuk om te zeggen... dat dat dus in, uh, in samenwerking of verzorgd wordt door Jutters Geluk. Dat is ja. dus die ja. winkel die uh, ook leuke dingen doet met plastic wat gevonden Zeker. wordt. Zeker, en uh, nou, ja, die, die doet ze nou natuurlijk er buitengewoon in aan. En ook uh, wat Jutters Geluk doet uh, past hier uh, zeer goed bij. Brandweg, Boulevard Vavage en uh, Boulevard Barnaar... Ber staan uh, van 9 tot 25 diverse bedrijven... met merkactivaties en merchandise. Is dat puur gericht op de Grand Prix? Um, het is heel puur gericht op hun op op merken. En daar uh, ja, proberen ze extra aandacht voor, uh, voor te krijgen. Okay. Dus, uh, de, de commerciële inhoud ken ik niet precies. Mm -hmm. um, maar ja, je zult begrijpen dat ook... Uh, daar euh, een belangstelling is, komt het toch publiek op af. En uh, in het kader van de Grand Prix zal daar op die manier uh, mee om worden. Hé, hey, nog uh, als laatste even uh, over de muziek. Uh, muziekpodium in de Halterstraat Hol en uh, op het kast wat, uh, wat, wat kunnen we daar verwachten? Die invulling die, uh, weet ik niet uit mijn hoofd. Ik moet eerlijk bekennen, de afgelopen weken natuurlijk. Uh, weg ben geweest. Uh, maar dat zal uh, op de site, en ook op, via andere media. Um, zal het snel uh, bekend worden gemaakt wat daar komt. Ja. Um, maar dat, uh, dat ja, belooft altijd weer uh, veel vrolijkheid. De Halde Straat uh, nou ja, staat buiten kijf. Dat daar, uh, heeft een uh, magneetfunctie. Dus daar zullen veel mensen naartoe gaan. Zeker s'avonds na afloop van uh, de trainingen en, en de race zelf. Um, en de kwalificatie uiteraard. Dus uh, in, echt in het centrum van het dorp zal er zeer veel gebeuren. En er uh, zullen zeer veel mensen plezier kunnen hebben. Nou, helemaal goed. Uh, Janja. mijn dank is groot voor dit interview. Heel graag gedaan. En uh, nou, ik hoop jullie uh, snel weer te zien in Zandvoort. Dat zal zeker. zeker. En uh, een, een fijne, een fijne uh, verjaardag. Uh, nee, uh, vakantie verjaardag nog. Eventjes, <laughs> ik, ik ga nog even genieten. Hopelijk net als jullie van een uh, zeer mooi goed, oh, goed, Heel goed. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Cool. Rita Franklin, heerlijk, hè? Uh, heerlijk. ja. ja, mooie muziek. Uh, Naast ons zit uh, Erik Weijers. Erik, uh, hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, in de studio hier in, uh, in, in bij ZFM. Uh, we gaan praten over, uh, ja, wat denk je? Wat zal het zijn? Mag ik roken? <laughs> ik, heb al, ik heb als eerste vraag. Wie doet het Wilhelmus? Dat weet jij. Uh, ja, maar dat is volgens mij nog steeds niet uh, officieel bekendgemaakt. Dus dat ga ik nee. ook niet zeggen. Oh, dat is zo. Ik denk, wij zijn primeurs ja. hier. Uh, nee, nee, nee. Mag ik uh, een quizvraag stellen? Het is een man, hè? Uh, ja, daar doe ik geen uitspraak over. Ja, jammer. Nee, <laughs> ik denk ontblok hem een uitspraak. Nee, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee dat bekendgemaakt Nee. Maar uh, nee. Ja, nee. Het, uh, maar ik zou zeggen, dat uh, zal wel weer... Uh, ja. Ik heb wel begrepen dat, uh, hoe heet die zanger, die, die Amsterdamse... Uh... Ja, Tino Martin. Tino kom, Martin, ja, ja, ja die ja. komt wel optreden, maar die, die gaat niet het volgende zien. Nee, nee, nee, nee, dat lijkt me ook uh, <laughs> internationaal wat minder. Maar het is, uh, ja, het is uh, bijzonder uh, uh, wat we allemaal gezien hebben in de voorgaande jaren. En uh, het begon met uh, Davine Michel. En, uh, ja, klopt. En uh, wie heeft het nog meer gedaan? Weet weet hoe heet ze? Uh, uh, Florian oh, ja. Ja, En, en, en vorig jaar natuurlijk André. Ja, dat was een, echt een uh, orkest. Klapper ja, van de week. Uh, ja. Dat heeft wel wereldwijd heel veel aandacht. Ja, voor. Daar he? ben ja. ik zelf ook uh, door relaties in het buitenland... Uh, die dan natuurlijk ook in de zitten zit... en uh, dan kan ik hier in zand -Kent. Ja, dat was wel echt fantastisch. Ja. Ja, dat, uh, dat gaf een weer die, uh, die is echt ongekend geweest. Ja, en Even, ja? ik, ik, ik lees net dat uh, er wel bekend is dat uh, André Rieu en DJ La Fuente... Zouden komen. Nee, oh. dat was voor, vorig ba jaar, denk ik hoor. Nee, het is 2024. Oké. Okay. Staat hier. Ja, op momenten weet en ik denk het dat hij. Ja, uh, weet, maar weet je weet ja, ja, er niet bij. Oh goed, nee, ik weet ook niet alles. Dat staat er. Ja, het internet ligt ook wel eens, hè, dat weten we. Ja het, ja. Is, uh, maar ja, het is. Maar ja, kijk, het circuit is. Uh, jij gaat over het circuit en over ja, de race. Ja, En, en, en, en, en uh, jullie stellen me deze vragen over, met name natuurlijk hè, het entertainmentprogramma. Ja, dat mm -hmm. is iets waar ik me niet zo heel erg mee bemoei nee, Eigenlijk in de hele organisatie van de Kanonpied. Want dat is echt meer uh, het race gebeuren zelf. Ja. Dus het hele sport. Uh, sport Heb jij dan ook uh, rechtstreeks contact met de teams? Uh, nou er, af en toe wel natuurlijk. Het uh, meeste gaan natuurlijk wel gewoon via de, de VOM en uh, via. Mm -hmm. uh, want die, die uiteindelijk die komen met organisaties. Maar ja, individueel heb je ook wel met de teams te maken als vragen hebben en dat soort dingen. Ja. Uh, maar het is niet dat wij met uh, alle tiende team, teams aan het communiceren zijn over uh, wanneer ze in de pitbox kunnen of nee. uh, uh, hoe ze aan de stroomaansluiting kunnen komen. Dat gaat allemaal centraal vanuit de Formule 1. Ja. Hey, um, even voor de fans natuurlijk uh, uh, wanneer uh, op donderdag de, de, de of vrijdag de eerste. Ja. Uh, vrije trainingen beginnen. Klopt. Uh, komen de coureurs dan... via de hoofdingang naar binnen... Of hebben ze een ja. andere... Hun, uh, nee, broer, die komen gewoon allemaal via de hoofd. Die gaan naar binnen. Is het is natuurlijk leuk van mij. Uh, het is niet dat ze lopen uh, meestal naar binnen komen. Nee. Uh, maar <laughs> helikopter. <laughs> helikopter. Nee, nee, nee maar niet, maar zeker niet met de helikopter. Nee, ze komen allemaal uh, met, uh, over het algemeen met de auto naar binnen. Ja. Uh, en, uh, en sommigen ook wel op, uh, op, op, een, op, op een scooter of op een fiets. Heb ik ze ook wel eens gezien. Oké. Okay. Uh, dus nee, die, die, die, die, die, die zei ik. En dat, dat, daarom zie je er ook wel heel veel fans staan. Hè? Ja. Nou ja, Als je op social media kijkt, zie je ook regelmatig wel foto's... Of ja. Ze ja, ja. gaan gewoon uh, de is die met de supermarkt en boodschappen te doen. Uh, ja. Die met coureurs gegoten staan bij de gang. Ja. Voor ja het NH Hotel. Dus dat gebeurt. Zeker niet onmogelijk om coureurs te ontmoeten. Nee, precies. Uh, weet jij hoe toevallig hoeveel bochten er in het circuit zitten? Uh, 14. Heel oh, goed. Ja. En wat is het, uh, het uh, algemene uh, maximum snelheid? Jootje. Uh, ja. Dat van de ja, ja. natuurlijk. Maar dat nou, ja. is over de 300 kilometer ja, per uur. Ja, 305 kilometer per uur. En hoe lang is het? Uh, 4,3 en nog iets. Heel goed. <laughs> en, en, en, en hoeveel is zeg maar... Uh, de tijd die ze zeg maar zouden moeten kunnen rijden... dus één minuut... Um, 1 minuut 12, hè? Of nee, 12. nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, mij is het al wel over de 11 gegaan. Ja. Max, ja. Max, ja. Max weet heeft het... Max. Max. Max de, de, de, de, de, nou, volgens mij is het record uit 2021 nog. Oké. Okay. Louis Hamilton. Oké. Toen was het al het circuit zoals het nu is. Ja, ja. Maar toen, die auto's het waars, met de oude oorlogen, die waren sneller. precies. Die hadden meer, ja, ja, ja, meer, precies. meer downforce en ja, uh, ja die, die gingen harder. ja. Althans, misschien dat dit jaar wel weer verbroken gaat worden, want ook met de nieuwe reglementen zijn ze inmiddels zover met de ontwikkeling dat de auto's er steeds... Ja, precies. Het contract loopt uh, tot 2025. Uh, ja. En daarna? Ja, dat uh, is nog onbekend. Is het nog onbekend? Uh, ja, ja, ja. Maar zijn jullie aan het lobbyen? Nee, uh, hey, natuurlijk uh, uh, wordt er gesproken. Uh, ik moet wel meteen zeggen, daar, met die gesprekken ben ik niet, uh, niet betrokken. Okay. Uh, maar ik, uh, ik hoor natuurlijk wel wat, uh, hoe dat gaat. En, het is niet dat de Formule 1 uh, niet meer wil. En uh, op zich zouden wij het natuurlijk als prizanten ook het liefst willen. Alleen, ja, er komt zo enorm veel bij kijken. en vooral Kost ook geld, en er zijn hè? enorme risico's. En ja, dat, ja. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een beslissing die onze uh, aandeelhouders uh, moeten nemen. Want ja, wij zijn natuurlijk een volledig de, privaat gefinancierde organisatie. Uh, er is geen overheid of, of uh, grote sponsor die, uh, die een tekort uh, bij, uh, bijlapt zoals dat wel... In landen, landen om ons heen gebeurt, uh, en uh, ja, dus betekent dat als er een uh, ja, een jaar komt met met tegen zwaar tegenvallende uh, bezoekersaantallen of uh, sponsoren die afhaken, wat voor redenen ook, ja, dat wij gewoon een, een enorm risico lopen op ons ja, onze zij zullen die beslissing uiteindelijk moeten nemen. Ja, precies. Uh, of, of ze dat uh, weer willen doen. Maar het programma van het hele jaar. Hè, want er is natuurlijk bij jullie wel uh, sprake van uh, jullie verhuren weekenden, weken aan andere partijen, waardoor jullie zeg maar, financieel ook een stukje ja. uh, goede uh, ondergrond hebben. Klopt. Uh, nou ja, als die Grand Prix wegvalt, dan is het zo dat het circuit natuurlijk dan in die periode, want het is bijna een maand, oh, hè, oh, ja, dat er gewoon nee, niet er uh, gereden wordt. Het zou voor het circuit zelf. Uh, de eerste jaren, als de Formule 1 niet meer uh, zou rijden hier, uh, denk ik dat, het voor ons, uh, dat we nog heel veel profijt ervan hebben dat we wel weer vijf compris hebben gehad. Uh, omdat het natuurlijk soms toch wel weer goed op de staat. Hè? Dat ja. iedereen hier toch ook wel wil rijden. Uh, of met name buitenlanders, dat merken we nu al. En nu moeten we heel vaak neven kopen, inderdaad, omdat we nu in de zomer gewoon vijf, zes weken gesloten zijn. Ja. Uh, ja, als dat over een paar jaar niet meer het geval is. Uh, wanneer het dan ook is, dan, uh, ja, dan kunnen we die dagen natuurlijk wel weer, weer verhuren. Dus dat het zal voor het square financieel zeker niet oninteressant zijn. Maar nee. hè, uh, wij zeggen natuurlijk ook, li met liefst willen we die campagne natuurlijk nog 10, 20 jaar organiseren. Ja, ja, maar ja, maar je hoort. moet realistisch blijven, dat, dat, dat is niet zomaar gegeven. En ja, de kans dat het na, dat volgend jaar de laatste is, is denk ik uh, groot. Heeft dat ja. ook met de gemeente te maken, of is dat puur alleen maar wat. Uh, wat nou, uh, nou ja, gemeente. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel gezegd over de, die belasting die, die geheven wordt. En natuurlijk is dat een onderdeel dat meespeelt. Maar, maar dat uh, is ook maar rel uh, relatief. Maar kijk, je kan ook niet van de gemeente Zandvoort verwachten... die het risico van, het financiële risico van een, van een kanopie gaan afdelen. Nee. Dat gaat niet. Nee. Uh, uh, dat kan ook de gemeente Zandvoort niet. Uh, maar uh, uh, een, een, een voornemen om de BTW op uh, toegangskaartje voor sportevenementen... En culturele evenementen van 9, 21% procent te gaan verhogen vanaf 2020. Ja, dat hakt er natuurlijk wel in. Ja. Ja. Helemaal bij de toch al hoge ticketprijzen die er zijn. Het is allemaal en, en, en. He, ja. als de kosten nemen ook toe. He, dus misschien woordenkaartjes moeten al wat duurder worden. En als dat er nog eens een keer boven... ja, Op een gegeven moment ja, gaat die uh, die, die, die, die gaan de verkeerde kant op slaan. Ja. En, en dat speelt allemaal mee. Dus het is, het is geen al wat uh, uh, En uh, ja, het zal... Uh, de komende periode zal er, uh, zal er wel meer duidelijkheid komen. Maar... Zijn die uitverkocht? Uh, er zijn nog voor dit jaar nog wat kaarten beschikbaar. Okay. Uh, niet veel meer, maar er zijn nog steeds via de website kaarten We koop. Maar ik vraag, weet je over die vrijdag... de bewuste vrijdag waar de zandvoorters ook uh, zouden kunnen inschrijven... Mm -hmm. voor 50% korting, ja, ja. Heb je enig idee of dat al goed gebruik gemaakt uh, is? Ik weet, ik weet dat er gebruik van gemaakt... maar ik weet het geen aantallen, moet ik heel erg zeggen. Nee. Dat, uh, maar het is nu eindelijk wel goed bekend... want dat was ook altijd. een. Ja, ja Voor mij heeft iedere, iedere bewoner zo'n mooie dikke envelop... met alle informatie klopt, in de Dat klopt, maar ik heb gisteren nog even gekeken... want ik heb hem uiteraard ook gehad. Ik vond wel dat de manier waarop het zeg maar, in die brief staat... Dat is, ja, het is niet echt goed er neergezet. Er is niet een extra punt aangegeven. Uh. Dus je, de meeste mensen die kijken, die denken... oh ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. En dan gaat die brief gaat weg. Ja. En dan vergeet je dat stukje waarin staat... dat je met korting ja. naar het circuit kan. Ja, misschien dat is een extra flyer. Die moet doen. niet ja. meer <laughs> ja, ja, ja. Of even een kleine ja. attentie er extra op. Zo van, jongens, let op, dit Ja. ja. Ik ja. heb wel vanuit mijn kenniskring uh, toch wel een hoop positieve reacties erop gehoord. Hè, in ja, dat is natuurlijk ook meestal. prachtig. Dus gewoon ja. een mooie ja. lucht, die dag... Om, om even te gaan kijken, hè, en met name ook de optredens die er s'avonds nog zijn, van echt van wereld, van iets van wereldformaat, ja. wat mee te maken. Ja. Dat uh, is natuurlijk uniek. Ja, duidelijk. Als dat in je dorp komt. Zeker? Ja, Zeker, wat heet. En, en, en uiteindelijk trekt het ook heel veel uh, publiek. Ja. Ja. Het dus het is wel een beetje een combinatie van, uh, van, van en wat het circuit doet, en wat de gemeente doet, en wat ja. Uh, er allemaal wordt georganiseerd. Ja, We hebben het net allemaal gehoord van uh, jan jaap uh, de Kloet. Ja. Uh, wat, er, wat er omheen wordt gedaan, en dat is best uh, de moeite waard. Zijn jullie daar ja. blij mee? Ja, uh, als, als, uh, uh, als natuurlijk. Nou, nee, uh, het is mooi dat er, dat er, dat er vanuit het dorp meegaat. Als ik u naar me persoonlijk kijk, dan, ja, dan, dan zou het al nog wel meer mogen. Ja, gaan. goed. Uh, uh, er staat een reuzenrad, er is een kermis, ja. er activiteiten. Uh, ik zag uh, de pilaren staan in het dorp, het uh, wordt aangekleed. Dat verhoogde natuurlijk alleen maar de, de, de, de, de opmaat naar, naar het grote spektakel. Wat ja. is de reden waarom de pitwalk voor de, voor de zandvoorters niet meer door uh, is gegaan? Nou, dat was geen pitwalk. Hè. Dat was natuurlijk gewoon een, een, een, een, een ja, soort open middag. Ja, ja dat, dat heeft ook met, met kosten te maken. Uh, ja, het, ja. Ik vond het trouwens wel geweldig toen, hoor. Ja, het was heel die leuk. Maar... sfeer van die, van die rij ja. mensen die daar stonden te wachten om naar binnen te mogen. Ja. Het was één groot dorpsfeest. Ja. Iedereen ja. kent elkaar ja. en, en daar sta je dan. Ja, ja ik vond het geweldig. Ja. Ja, het is jammer dat het niet. Nee, euh... dat, is, dat, dat het klopt, maar op een gegeven moment ja, moeten natuurlijk als organisatie ook keuzes maken. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, dit het is, is puur, allemaal... puur financieel van ja Ja, ja, ja. ja, ja. oké. Okay. Altijd... Nou, dat begrijpt iedereen. Dat begrijpt iedereen. Zeker. <laughs> ja. ja, we nou, moeten nou, allemaal nee, op de kleintjes nee. letten. Ja. Ja, ja. Want wat, is de, wat, is dat, wat zijn dan de kosten? Nou, wat denk je van bewaking bijvoorbeeld? Alleen al. Ik uh, uh, bedoel, dat, dat, dat, dat Bewaking van. Nou ja, mensen mogen niet overal komen. Dus je moet extra mensen inzetten. Ja, ja. Ja. En als er 10.000, 15 15.000 extra me mensen komen, dat kost substantieel geld. Maar wordt dat dan niet uitbesteed aan de vrijwilligers? Want nee, ik heb dat, dat, dat ook niet Nee, vrijwillige beveiligingsfirma's. Iets Dat sta, staat er. Ja, er. Nee, oh, vragen we af of de beveiliging en, nodig en, is. En, en is een de vergunning Staat dat niet toe? Nou, dat is echt nodig. Want dan klimmen mensen overal op en gaan ze overal. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer. Wat jij ook zei, en dat intrigeert mij iedere keer, is dat de prijzen zo hoog zijn hier op het circuit Zandvoort om daar überhaupt naartoe te gaan. En ik ben zelf een grote racefan. En de omliggende circuits, die zijn met name stukken goedkoper. Een francochant, die is veel meer toegankelijk dan hier in Zandvoort. Ik denk dat ik het antwoord al gegeven heb. Uh, als er bij SPA een verlies is van 10 miljoen uh, aan het eind van de hier wordt het door de, de overheid van uit bijgelegd. Ja, dat is, ja. Waar. Dat en is dat, waar. En dat gebeurt bij ons niet. Nee. En, uh, en, en, en, uh, en wij hebben gelukkig uh, aandeelhouders die, die echt hun nek uitsteken, maar het uiteindelijk natuurlijk ook niet voor het verlies doen. Nee, maar, nee dat, daar heb je op zichzelf gelijk in, dat is helemaal waar. Ja, dus... Uh, Graag. Uh, <laughs> is er trouwens nog, want vroeger, ik weet nog toen ik heel klein was, toen flipten wij altijd. Hè? Dat noemden we flippen. Ja, en, uh, oh, dat ja, heb ik ook gedaan. Ja. <laughs> ja, ik ook. <laughs> <laughs> en uh, is, is die mogelijkheid er nog? Of nou, natuurlijk zegt nee. Heel eerlijk, ik ben zelf ook <laughs> oh, opgegroeid ja. in Zandvoort, dus ik ben zelf ook vaak onder het hek doorgeklommen. Uh, maar als ik zie hoe het tegenwoordig is, ja, is wat er al... nu al aan hekken neergezet wordt, ja. en ook wat er aan bewaking in die duinen loopt. Nou, ik wil niet juist dat er niemand erheen komt. Nee, dat nee, dat nee. zal niet, maar uh, het is wel heel moeilijk. Geworden. Ja, precies. Uh, ja. Uh, yeah. nou, ik denk niet, uh, ik de denk niet dat uh, over twintig jaar uh, iedere zandwoord die nu jong is, uh, volwassen met diezelfde verhalen komt. die wij vanuit ons hier Want ik ging vroeger ging ik op zaterdagavond ging ik met een slaapzak naar de tribune en dan ging ik slapen met een paar vrienden. En dan uh, zondag, zondagmorgen zaten we op de allerbeste ja. plek die er was. Ja. Sorry, ja. Goed, ja, je bleef gewoon op het circuit slapen. Ja, perfect. Ja, ja, ja. Dat. Ja. Maar dat kan ook niet meer natuurlijk. Nee, dus, uh, dat, dat waren, dat waren, ja, vroeger waren natuurlijk overal gaten in het hek. Dat kon je niet vergelijken. Maar ik, ik kan me wel herinneren dat bij de laatste campagne in 1985... 80, dat het voor mij toch ook al moeilijk was om er nog in ja. te komen geraken. Het was het al heel veel meer, meer onder controle. Ik dus, denk je uh... dat je iets ouder bent, dan jij? Ja. En, uh, dus ik praat over de 60e jaar. Ja, ja nee, ja, 70e jaren ook nog 70 ja. jaar ja. was dat eind 70 nog. Nou Erik, hartstikke bedankt uh, voor het langskomen. Ja, graag gedaan. Maar, hartstikke leuk. Veel succes. Dankjewel. Met alles. En uh, nou, we gaan het uh, volgen. Tot en, in het dorp. En, uh, tot in het dorp. Oké. Okay. En uh, Here comes the Sun, een van mijn favoriete liedjes op dit moment. Ja, en die zon die komt, De zon die, die komt. Die blijft komen. Gelukkig wel. En morgen wordt prachtig weer. En uh, wat ga jij morgen doen? Uh, wat is het morgen? Morgen is het zondag. Oh, dan uh, ga ik een beetje relaxen en uh, nog even een wasje draaien. En dan Kijk, uh, om een uur of vijf uh, gaan we lekker het dorp in om wat te gaan eten. Nou, met, uh, met een bekende van ons, denk ik. En wel. wie is dat? Hans Bank. Ja, Hans Bank. Nou, natuurlijk. natuurlijk. En Veronique, uiteraard. Ja, en, Heel gezellig. Uh, nee, ik ga een, een, een dagje varen op, uh, in Haarlem. Oh, Dat is helemaal lekker. leuk. Dan ja. Ja, huren we met een aantal mensen uh, een boot. En dan uh, gaan we gezellig uh, halen. Ja, nou ja, varen is natuurlijk dus, uh, altijd uh, super de luxe. Precies. En uh, nou, uh, Carina is, heeft een, een, een gesprek gehad met, uh, nou, met iemand die uh, uh, uh, uh, weet uh, alles over de Olympische Spelen... en uh, wil er zelf ook aan mee gaan doen. Michiel Tsiba. En uh, nou, laten we eens horen wat zij allemaal te melden heeft. Goedemorgen, Michel Tsiba. Hey, goedemorgen, leuk jullie te spreken. Ja, goedemorgen. Ik uh, bel met een speciale reden, want uh, jij bent heel erg druk in de weer om uh, je klaar te maken voor de winterspelen, Olympische winterspelen 2026 voor het kunstschaatsen. Klopt inderdaad. Klopt, Klopt dat? En ja, jij Zeker. bent opgegroeid in Zandvoort. En ja. uh, vandaar dat wij jou ook bellen, want jij bent nu op hele grote verre afstand van ons. Uh, ik kan niet zeggen uh, in het koude Sochi... maar in het hele warme Sochi. Maar, oh, en toch heb je daar nu uh, vandaag ook weer kunnen trainen. Uh, want de schaatsbanen zijn daar gewoon open. Klopt. Ja. ja, in Nederland in principe ook wel. Maar de trainingomstandigheden zijn uh, ja, hier, hier vele malen beter. Vandaar dat we in de zomer uit moeten wijken naar het buitenland... Uh, we hebben ook meerdere trainingskampen gehad in andere landen als Turkije. En dan vanaf september kunnen we weer terecht in, de, in onze ij ijsbaan in Heerenveen. Oh ja, want in Heerenveen trainen jullie ook, hè? Klopt, uh, klopt. Je traint met Daria Danilova ja. uh, sinds 2018. En, uh, want daarvoor uh, was jij wel een solo kunstschaatser. Klopt, inderdaad. Dus ik heb daarvoor solo rijden gedaan. En uh, ik ben vrij lang voor het solo rijden. Dus in het solo rijden heb je vooral... Nou, Rijders uit Japan die vrij wat, wat, wat kleiner, compacter zijn, die echt aan de top zitten. En ja, dat was voor mij niet echt weggelegd. En toen kreeg ik een aanbod om het paar rijden te proberen. En dat uh, nou, had ik met Daria geprobeerd. Dat was in een seminar in Berlijn tegen het aangeboden. Ik ben het uiteindelijk naar Moskou gevlogen om dat uit te proberen. En dat, dat klikte goed. En sindsdien ja, uh, gaat het verhaal door, zeg maar. Ja, want jullie hebben in uh, 2019 het Nederlands kampioenschap gewonnen. Als ik het goed heb. En dan in 2020 hebben jullie al meegedaan met het Europees Kampioenschap. Dus dan zijn jullie eigenlijk pas net bij elkaar. Uh, ik neem aan dat je echt heel erg moet wennen aan elkaar. Hoe je, hoe je überhaupt moet paarschaatsen. Want uh, als de mensen de filmpjes van jou en Daria opzoeken... dan zie je wat voor hele moeilijke onderdelen jullie uitvoeren. En... Uh, Waar je heel trots op bent, denk ik, is 2021 dat jullie negen zijn geworden op de wereldkampioenschappen. Ja, dat was voor ons een... Het uh, was 2022, volgens mij. Toen waren we negenen geworden. In 2021 deden we voor het eerst mee aan het WK. Oh ja. Uh, nou, voor, voor ons was vooral in 2020, hadden we ons ook al gekwalificeerd voor het WK. En het zure was toen dat het, het, het werd afgelast door de... corona omstandigheden. ja, Ja. Dus ja, dat was, dat was, dat was een, een, een, een groot tegenslag. Maar uiteindelijk, ja, 2020 was voor ons een mooi, mooi moment. En dat was dan de, de eerste keer dat we echt op het grote, grote podium goed reden. En sindsdien hebben we ja, die lijn doorgetrokken. Ik niet, maar eerlijkheidsgebied wel te zeggen dat het WK toen vrij nou, iets simpeler bezet was dan voorga de voorgaande WK's. Dus mm -hmm. uh, progressie is er, dat is het belangrijkste voor ons. Ja, nou, zeker. En... Uh, nou, over twee jaar zijn dan de winterspelen in Milaan. Uh, we zitten nu volop in de Olympische Spelen, de zomerspelen. Waar ook veel Nederlanders aan deelnemen. En uh, we vragen ons af, want dit is nu voor jullie uh, al lang gaande. Wat moet er allemaal gebeuren om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen? Uh, als het gaat uh, om het paarrijden. Nou, het is eigenlijk best wel simpel. Je kan je kwalificeren via het WK. Uh, het WK wordt altijd in, in maart gehouden. En dus het aankomende WK in maart, dus in 2025... dan uh, zullen de eerste 16 paren op het WK een ticket bemachtigen. En uh, stel je zal je niet kwalificeren via die weg... Ja. dan kan je nog, is er nog een, nog een toernooi in september 2025... om je nogmaals te kwalificeren. daar worden dan nog drie tickets verloot, zeg maar. Dus nou, niet verloot vergeven voor de beste drie paren. Dus het is voor ons... Uh, nu toewerken, nou, het seizoen begint weer vanaf oktober. Dus weer uh, goed voorbereiden ja? voor het seizoen. En dan uh, is het doel om te pieken in maart 2025. Oh ja, dan worden al de Olympische tickets uh, vergeven. En hebben wij in Nederland zoveel uh, paren die uh, dit, op dit hoge niveau uh, schaatsen? Nee, nee, op dit moment niet. Dus We hadden daarvoor nog één ander paar die. Want om mee te doen. Aan. Het, het, je kan niet zomaar mee doen aan een WK. Er nee, dus zeg maar zijn bepaalde, bepaalde regels. Dat zijn bepaalde normen en punten die je moet halen om überhaupt mee te kunnen doen. Dus we, we, hebben, we hebben genoeg reizen in Nederland, maar niet van dat niveau, zeg maar. Ja. Maar daarvoor hadden we nog wel een ander paar. Die is, is helaas gestopt. Uh, dus ja, wij zijn in dit, op dit moment het enige paar die voldoet aan de norm om mee te doen aan een WK. Oké. Okay. Oké, okay. en uh, wie zie jij dan als, uh, in, tijdens de WK als hele grote concurrenten? Uh, Welke landen? Nou, vooral landen zoals Canada, Duitsland is sterk en Japan. Dat zijn wel echt uh, wat de, de grote landen, en Italië daarbij. Ja, uh, ja in, in principe zit, zitten wij nu in de mix met, met alle landen. Het, het is, kijk, kunstrijden is een, heeft twee delen: het een technische kant en een kant van presentatie. En om een klein beeld te geven... bijvoorbeeld op het afgelopen WK... waren we technisch al zevende geëindigd. Ja. En op de presentatie al zestiende... dan word je uiteindelijk veertiende. Zeg maar. oh, ja. dus het, het is ook een, een, een jury-sport... waarbij nieuw, een, een opkomend paar... vanuit Nederland... het moeilijker kan hebben... tegenover een bekend paar uit bijvoorbeeld... Uh, Canada, zeg maar, ja. bij wijze van. Dus het ja. is ook je weg omhoog timmeren. Zeg maar. Jezelf je goede kant laat zien om ook bijvoorbeeld aan die presentatiekant stap voor stap progressie ja. te maken. Uh, dus ja, in, in principe teg, technisch kunnen we met alle landen mee, uh, het is gewoon, je moet er ook een tijdje bij zitten, zeg maar. Ja, en je komt natuurlijk ook steeds dezelfde mensen tegen dan. Zeker, zeker. Er zit er eigenlijk. heel veel verloop in uh, dat uh, toch mensen nee, misschien… Nee, totaal niet, totaal nee. niet. Dus in de laatste twee jaar zijn het eigenlijk steeds dezelfde paren tegen wie je op moet. Want dat geeft ook uh, wel een fijn gevoel, denk ik. van Je kent ze, uh, je weet uh, wat ze in huis hebben. Uh, of, of werkt dat niet zo? Jawel, jawel. En, en in het, pa, het paarrijden over het algemeen... zijn we ook ja, vrij goed gehouden met elkaar om. Natuurlijk, kijk, uh, ik wil van iedereen winnen daar. En andersom <laughs> iedereen, ook. ja. <laughs> ja. Dus, uh, nou, ik, ik, ik zei ik maar wij, moet ja. ik zeggen. Maar, uh, nee... Uh, met velen zijn we ook gewoon vrienden en, en, en buiten de wedstrijden om, dan gaan we ook met elkaar om, dus ook dat is fijn. Nou, dat is heel uh, van goed, andere ja. Kant, ja, van de andere kant is het, is het wel, voor ons maakt het niet heel veel uit. Wij, wij moeten op de wedstrijd gewoon ons ding doen, daar yes. trainen we elke dag voor. Ja. En ja, het, wie er dan tegenover staat, dat, kijk, bij ons is het een, een jury sport, dus je, je doet je, je ding en je krijgt daar bepaalde punten voor. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld een, een sport zoals... ja Bijvoorbeeld dat je afhankelijk bent van iemand. Uiteindelijk soort van wel, want als iemand een fout maakt, kan hij minder scoren krijgen. Maar mm. uiteindelijk doe je dingen en ja, wat de jury geeft is je punten. En dan kijk je maar op welke, welke plek je uitkomt. Ja, ja. en welk onderdeel uh, vinden jullie nou uh, heel lastig? Waar trainen jullie echt uh, keer op, keer op, keer op? Nou, uh, het is vooral een paar rijden. Niet echt één ding waar je echt hard op kan trainen. Het is het, het, het, het hele plaatje, zeg maar. Dus je moet bijvoorbeeld veel snelheid hebben, veel hoogte, het moet vloeiend zijn, de elementen moeten van één op elkaar uh, op elkaar ja. aansluiten, zeg maar. Want ik, uh, ik, uh, voor... ik bekeek even de Rietberger. Uh, dat vind ik sowieso een prachtige schaatsnaam. Uh, je, je gooide Daria echt een soort van uh, een ent verder. En toen pakte ze hem zo op. Nou, dat, was, ja. dat vond ik zo knap. Maar, uh, ah, dankjewel. Ja, en ook iets met uh, dat ze heel laag bij de grond... Uh, dat is een uh, dorisch hebben. Ja, ja, maar die namen. Als je, uh, ja, ik ga me er al op verheugen dat ik uh, dat allemaal weer leer. Want vroeger keek ik ook altijd kunstschaatsen. En uh, ja, de riepergen vergeet je natuurlijk niet. Maar uh, het is ook best wel heel... Je moet heel sterk in je armen ook zijn. En dat acrobatische Zeker, ja. wat jullie ook nog erbij doen... En dan moet je ook nog uh, lachen. Terwijl dat heel veel inspanning kost. Ja. ja. ja wanneer, wanneer zij boven mijn hoofd zit, dan ja. heb ik uh, hele andere gedachten in mijn hoofd. dan dat ik ze laat zien. Oh, Oké. Okay. Wat denk je dan? Dus, snel, snel. Uh, nou, ik denk in mijn hoofd vasthouden, vasthouden. kom op, kom op. Of zeg maar dat soort dingen. Ja. En het moet goed dat, volhouden. Dat het heel makkelijk is allemaal. Nou, zo ziet het er wel uit. Ja. Nou, maar dat, dat is het uh, absoluut dat, niet. Dat, dat is goed. Ja, nee, maar ik weet ook wel dat het heel veel kracht kost. Uh, Kijk. Maar. Uh, uh, welk, je hebt ook lange kuren en korte kuren. En uh, wat, heb je daar ook nog een voorkeur voor? Vind je het allebei uh, mooi om te doen? Uh, nou, niet per se een voorkeur. Dus, dus, het zijn gewoon beide verplichte delen. En uh, het is beide even belangrijk. Dus nee, niet, niet per se. Kijk, je, je hebt gewoon in de korte kuren en in de lange kuren... bepaalde verplichte elementen die je moet doen. Okay, ik, ik vind bijvoorbeeld mooi om, om, om Daria... Nou bijvoorbeeld zo'n Worf Rietberger. Ja. Te gooien. Wij zijn best wel een, een krachtig paar, best wel explosief. Dus ja. je hebt bijvoorbeeld bepaalde paren die zo'n Worf iets minder hoog doen. Omdat dat, ja, dat is toch wel wat, wat veiliger. Ja. Qua, qua vaart, qua alles. En wij zijn daar best wel, uh, ja, ik kan kamikaze zeggen. Dat was het in het begin ook wel bij ons. Dat was ook iets dat we echt hard op moesten trainen. Dat je die hoogte kan controleren. Die snelheid. Uh, ja. Maar uiteindelijk, door het harde trainen. kan je nu zo'n goed element. zeg maar. Ja. leveren. Ja. Dus dat is voor mij ook wel een kick. Ik hoef hem niet te landen. Dat, dat doet Daria. Maar als we hem eenmaal landen. Dat, ja, dat is dan wel een, een mooi moment. zeg maar. Ja, in in, in ja. zo'n programma. Dat is het moeilijk. Want je hebt bijvoorbeeld in de lang elf elementen. Dus als je oh. dat element doet. dan kan je niet blij zijn. Want je hebt er dan nog. Uh, achter, bij wijze ja, van daarna. Je moet gefocust blijven. En je dat moet. Je, uh, Um, de tien minuten zijn alweer nou bijna om. Maar ik uh, wil jou en Daria heel erg uh, veel succes wensen. En uh, ik denk dat ik uh, nou ja, komend jaar wel weer een keer uh, eventjes uh, contact opneem. Hoe het, uh, hoe het gaat. Want uh, als er weer een wereldkampioenschap is... is het wel leuk voor de mensen om even te horen hoe het gegaan is. Zeker uh, dus als je dat oké okay vindt... dan uh, kunnen we je een beetje zo blijven volgen. Want ja, uh, het is altijd mooi om dorpsgenoten zo... Uh, ...op hoog niveau te zien sporten en uh, ja, met passie bezig te zien met uh, in dit geval het paar Want als jullie naar de Olympische Spelen gaan... Uh, ...dan zijn jullie het allereerste paar in Nederland dat mee gaat doen, toch? Klopt inderdaad, ja. Dat ja. is nooit eerder gebeurd. Nee. En dat is nooit eerder gebeurd. Nou, dat hebben we dan nu uh, vastgelegd. En dan uh, gaan we je volgen, samen met Daria. En dan, uh, nou, heel veel succes in ieder geval. Dankjewel, we spreken elkaar dan uh, volgend jaar in maart. Zeker weten, hartstikke leuk. Oké, okay, Dank dankjewel. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je licht doet.